Rond deze tijd begint het cruciale overleg met de 17 eurolanden over oplossingen voor de schuldencrisis. Er wordt onder meer gepraat over de versterking van het Europese noodfonds, de afwaardering van Griekse schulden door banken en het versterken van de buffers van Europese banken. Voorafgaand was er een korte bijeenkomst met de 27 regeringsleiders van de hele Europese Unie. Het is nog niet bekend wat daar precies is uitgekomen.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 Het weer, vanavond klaart het steeds meer op. Morgen is er veel bewolking, maar soms is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen de afritten Elspet en Epe staat 2 kilometer file en is de rechterreis ook dicht. In het zuiden van Limburg viel op de A76 vanuit naar Aken. Komt door werkzaamheden bij Aken. En daarom staat er bij de Duitse grens 3 kilometer.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 Twee dingen. Margarete Rijntjes. Een heel goedenavond. Brussel is op dit moment het middelpunt van Europa. Daar wordt op dit moment met man en macht gewerkt aan een reddingspakket voor de euro. Hoe gaat het er eigenlijk aan toe tijdens zo'n eurotop? Nou, iemand die er lange tijd met zijn neus boven, bovenop heeft gezeten... is mijn gast van vanavond Paul Snijder. Oud-NOS-correspondent in Brussel. En daar zit hij ook. Goedenavond Dag goeie Maar we gaan dus eerst eens even voetballen Paul. Want uh, Vitesse speelt tegen ADO. Die wedstrijd wordt gevolgd door Ronald van der Geer. Tweede helft bezig. Nog steeds 1-1? Het is nog steeds 1-1. Dat na een uh, uur spelen. Met nog steeds uh, de mededeling dat ADO eigenlijk wel de bovenliggende partij is. En ook elk geval vaker is op de helft bij Vitesse. Dan dat het andersom het geval is. de file overigens al uh, snel in de wedstrijd. Na vijf minuten mooie goal. Van Pedersen, maar de gelijkmaker na 19 minuten van Thierry. Was even wonderschoon. Lange bal van achteruit. Prima, prima aanname in het transomgebied van Vitesse aan de rechterkant. En dan de korte hoek kiezen. waardoor Piet, Veldho uh, Piet Veldhuis eigenlijk kansloos was. Daarna hebben de geboeters van Hoek met name de gelegenheid gehad. om Ado nog voor rust op voorsprong te schieten. Wat valt verder op? Ja, het dak is dicht. Het veld is ontzettend glad. ado spelers hebben al massaal van schoeisel gewisseld. Het is in elk geval wel een hele leuke wedstrijd. Echt een beker ontmoeting tussen twee ploegen. die allebei zeker bij de laatste 16 willen komen. Voorlopig is het 1-1. Twee dingen. Ja, te gast in twee dingen zoals gezegd... oud-NOS-correspondent Paul Snijder. Goedenavond nog een keertje. Goeie ik wil in elk geval twee dingen van je weten. Hoe journalisten Europa toch sexier kunnen maken. En hoe het eraan toe gaat op zo'n top. Want die is nu bezig. En uh, als collega's hebben wij afgesproken elkaar te tutoyeren. Dus ik zeg je tegen je. En um, uh, vertel even dat jij bijvoorbeeld 15 jaar voor de NOS in Brussel hebt gezeten. Inmiddels aan de slag met je eigen adviesbureautje. En dus als geen ander weet wat voor sfeer daar nu hangt... en dan denk ik, heb je niet toch een beetje heimwee? Zou je daar niet toch nu gewoon ziet, willen zitten als journalist? Ja, maar het, het zit hier 200 meter van mij <laughs> vandaan. Ik zit in, in mijn oude studio van de ja. NOS Daar komt de uitzending vandaan. Ik heb een accreditatie en ik uh, ga straks even langs. Ja, je wilt toch eventjes weer voelen... Ja, dit is wel een heel speciaal moment in de, in de Europese EU-geschiedenis, wil ik zeggen. En uh, dat is toch wel even goed om de sfeer te ruiken. Je moet alleen goed realiseren, ik mag die vergaderzaal niet in... en daar zou ik even willen binnenzitten eigenlijk, ja. Maar dat heb ik in de afgelopen 14, 15 jaar ook nooit gemogen. Nee, precies, want jullie zitten natuurlijk op gangen in een andere ruimtes. Maar die zaal, die neem ik aan, heb je toch wel eens gezien van binnen... Ja, die heb ik inderdaad gezien. Die hebben ze wel eens ook geshowt toen die af was. Want ze hebben zeker met uh, de laatste uitbreiding uh, met tien lidstaten... hebben ze toch een hele nieuwe zaal moeten inrichten. Ja. En een zaal met, uh, ja, met monitoren op de bureaus. Dat de mensen die uh, tegenover elkaar zitten elkaar eigenlijk niet meer konden waarnemen. En uh, ja, nu via een televisiescherm kunnen zien wie er precies aan het woord is. En wat voor een uh, gymnast erbij trekt. Omdat ze zo ver van elkaar zitten. Ja, 27. En soms zitten daar dan wel, wel ministers bij of uh, assistenten bij. Dat is een immense vergadering. Zou en die, uh, ja, die, die leent zich er niet voor om echt uh, intiem met elkaar te praten. Nou, om iets van intimiteit of in ieder geval iets van sfeer uh, over te kunnen brengen van hoe dat gedebatteerd wordt. Hebben de regeringsleiders dus een monitor voor hun neus waar ze kunnen zien van uh, ja, hoe hun uh, opponent of hun medestrever uh, erbij zit. Ja, Is er ook een voorzitter die zorgt dat niet men door elkaar gaat praten? Ja, dat is ons Van Rompuy natuurlijk. Ja, ja. Hè? De, de president van Europa die daar speciaal voor is. Om zeg maar, dit soort uh, bijeenkomsten, met name dit soort bijeenkomsten... die niet vallen zeg maar, onder het, uh, van het, het rolerende voorzitterschap... wat Polen op dit moment in, in handen heeft. Maar Van Rompuy is nu echt de baas van deze vergadering. En zal erop toe moeten zien dat men uh, niet door elkaar scheelt. En is de een mooie tafel? Overal koffie, thee, koekjes, ja, uh, water, zoals dat hoort, hè? en zo? Ja. ja hoor, dat is helemaal, helemaal goed voorzien. En je ziet, je ziet dat ook altijd wel hoor. De, de, de eerste paar momenten van die vergadering. Voordat ze feitelijk beginnen. Voordat de voorzitter met een klap op de tafel de vergadering opent. Dan komt men binnen en dan heeft men van die rondjes En daar mag een camera bij zijn. Nadrukkelijk alleen maar een camera. Nooit een verslaggever. En die cameraman mag ook eigenlijk helemaal geen geluid opnemen op dat moment. Hij mag sec alleen de plaatjes maken. En je ziet dan al die regeringsleiders zich zo om elkaar heen draaien. Dat die cameramensen de beste kans krijgen om het mooiste plaatje te maken. Bijvoorbeeld vanavond Sarkozy die met Merkel samen de vergaderzaal binnenkomt stappen om, eh, om uit te drukken van... ja, wij zijn het best wel eens en wij gaan eensgezind die vergadering in. Dus dat is een moment dat misschien maar tien minuten duurt... maar waarin dan toch al geprobeerd wordt al zoveel symboliek te leggen. En je, en je ziet bijvoorbeeld ons een premier altijd tactisch zo schuiven... dat hij achter de belangrijke spelers van de avond komt te staan. Ja, jullie doorzien dat natuurlijk hè als journalisten. Oh, jullie ook hoor. <lacht> het, het is vaak zo doorzichtig en, en, en soms een beetje, beetje klein... Van die, van, die, van die regeringsleiders die eigenlijk... Uh, ja, een beetje versprek en bonen erbij zitten... die dan heel nadrukkelijk de zaal rondgaan... om iedereen toch maar een hand te geven... in de hoop dat degene die de hand krijgt... Uh, nieuwswaardig genoeg is om in beeld te komen... en dat hij dan of zij het geluk heeft... even met uh, deze figuur uh, uh, vereeuwig te worden. En dat straks een journalist beslist... van nou laat ik dat plaatje maar even nemen... want ja, Merkel zat in beeld of Sarkozy zat in beeld. Ja, wie die hand had, dat weet ik zelf ook niet meer. Maar hij was dan even voor zijn eigen land uh, in ja, beeld. en Dat, ook is, dat beeld. is dan even heel erg belangrijk. Het ja. is maar een paar minuten... En, uh, ik ben als slaggever nooit bij mogen zijn, Het is een andere accreditatie. Uh, maar je krijgt wel de beelden en daar moet je dan je verhaal mee monteren. Ja, want die symboliek die ontgaat jullie natuurlijk niet. Maar als die mensen binnenkomen, dan zijn ze natuurlijk niet alleen maar bezig met naast elkaar staan en uh, uitstralen dat ze het zo goed met elkaar kunnen vinden. Ondertussen zijn er natuurlijk ook daadwerkelijk gevoelens tussen die mensen. Wat merk je daarvan? Hoe, hoe ze het met elkaar kunnen vinden eigenlijk? Nou, het, het, het, op het moment dat de camera's binnen zijn... zou je het zelden meemaken dat ze uitstralen... dat ze het niet met elkaar kunnen vinden tenzij ze denken daar een voordeel mee te halen. Je, je kan wel eens een, een nors stappende regeringsleider binnen zien komen... die meteen aan zijn bogen zit en zijn papieren op zijn uh, bureau gooit... en daarmee wil uitdrukken van jongens, laten we beginnen... want ik heb hier wel een harde noot te kraken. Mm -hmm. Maar dat zijn echt uitzonderingen dat je dat, je, dat, je dat meemaakt. Merendeels, als die camera's lopen, als ze binnenkomen... als ze in die vergaderzaal binnenkomen... dan is het allemaal dikke mik met elkaar... en dan lijkt het toch heel erg dat ze uh, het, het goed met elkaar ja. kunnen vinden. Of heel erg nadrukkelijk met elkaar staan te discussiëren... Dat ze dus zaak heel serieus nemen. Een, een mooi stuk theater is het altijd. Maar ondertussen wordt het toch aan ons vaak wel weer verteld... door jullie journalisten hoe goed de verhoudingen zijn. Hoe kom je daar dan achter? Nou ja, kijk, ze zijn niet alleen op aarde. Er zijn natuurlijk entourages bij deze regeringsleiders. Iedere regeringsleider brengt zijn naaste adviseurs. Hij brengt ministers. Hij heeft de staf van zijn ambassade hier in Brussel. En dat zijn de mensen met wie wij doorgaans verkeren. En die ziet die mensen achter de schermen. Als ze niet in die zaal zitten, als ze in de kleine kamertjes terugkomen van de vergaderingen. en daar stoom uit hun huis laten komen. En zij vertellen dat aan jullie? Nou, ze zien het waarschijnlijk soms. Er zijn voorbeelden wel dat ook Nederlandse premiers uit een vergadering komen. Bijvoorbeeld in de onderhandelingen over uh, de begroting, over de financiële perspectieven waarin Nederland bijvoorbeeld door België een hak gezet werd. Nou, daar kwamen de, de premiers meestal wel briesend naar buiten. En uh, ja probeerden ze later weer een goed gezicht op te zetten als, ja. ze, als ze voor ons stonden. Maar op dat moment voelde zich toen uh, wat wel heel erg gepakt door een, door een collega. En dat zien die, die, die ambtenaren en diplomaten. En wij doen niets anders dan die mensen af en toe eens uit te horen. Van, ja. Uh, ja, is die echt zo blij? Is die echt zo gelukkig? Ja. En uh, nou, dan konden wij wel aan, aan een bovenlip of aan een knipoog wel zien van... nou, uw, uw inschatting is wel goed. Want ze waren helemaal niet zo gelukkig met het nee, verhaal. Nee, is dat ook de kick voor de journalist? Dat je dan nee, uit... Nou, dat is de kick van iedere journalist. Iedere ja. journalist wil natuurlijk wel het echte verhaal vertellen... en niet het verhaal dat men wil dat je vertelt. Dat die, die minister-president komt vertellen... in de hoop dat daar zoveel mogelijk van meegaan. Niet dat wij... Ieder verhaal wat verteld wordt niet geloofd, maar je moet ieder verhaal wel wegen op zijn waarde. En als die komt vertellen van ik heb gewonnen en de buurman die het gevecht ging, die zegt ik heb ook gewonnen, ja dan moet er toch wat aan de hand zijn. En, en die afweging moet je steeds maken van waar, waar ligt dan ongeveer uh, de waarheid. Ja. Kijk, het, het rare van die top is die die loopt op een gegeven moment af. Op een moment dan komt de voorzitter van de vergadering gaan een persconferentie geven en al die andere uh, 27 leden beginnen ook op dat moment een persconferentie en die beginnen allemaal tezelfde tijd een verhaal te vertellen en kunnen daardoor allemaal een eigen spin aan het verhaal geven. En ja, als ik bij, bij, bij Rutte of bij Balkenende of bij Kok zat, ja, dan wist ik niet wat, wat de, de bondskanselier van Duitsland op dat moment stond te vertellen, of dat wel klopte. Met hetgeen onze premier stond nee, te vertellen. En pas, en pas later kon je dat in elkaar puzzelen van, hé, hey, hé, hey, maar dat verhaal klopt niet helemaal. En nu zie je met, met de, de verbetering van de techniek dat er meteen ge-sms'en wordt van, oh, hier wordt dit gezegd. Hè. En dan krijgt een premier meteen die vraag ook voorgesteld van, ja, u zegt dit. Maar aan de andere kant wordt wel een, een heel ander verhaal verteld. Ja, want die verhouding tussen die verschillende landen die journalisten uh, melden elkaar ook dingen. Jullie geven elkaar, in, of deden uh, in die tijd dat jij daar dan nog werkte als correspondent. Jullie gaven elkaar ook nieuws. Absoluut, absoluut. Er is geen uh, journalistieke omgeving waar ik gewerkt heb, waar je zo coöperatief gewerkt wordt. Waarmee ik wil zeggen dat eh, natuurlijk, Nederland is een heleboel keren in het nieuws geweest in de afgelopen jaren van wat is er aan de hand met Nederland? Wat gebeurt daar? Welke posities neemt Nederland in? Ja, dan, dan ben je voor een Pool of ook voor een Duitser of een Brit of een Fransman een hele belangrijke bron om te weten wat nou ja, het, het gedachtegoed en wat nou zeg maar, de opvattingen van, van de, de, de, de regering ja. is. En dat doen wij omgekeerd ook. van de Polen die, die in de afgelopen tijd natuurlijk op verschillende dossiers dwars lagen. Ja, dan, ik versta geen Pool, zeg niet. En dus naar zo'n persconferentie gaan heeft niet één zin. Want die wordt in het Pools gegeven. Nou, dan, dan hoor je een Poolse collega uit. En die vertelt je van, ja, zo zit het in elkaar. Waarom? we dat, moeten en heel dat... even naar het voetballen. Ja, hier in oh. Nederland wordt er namelijk gevoetbald. Oh, leuk. Leuk adoe, ja. <laughs> ja, precies. Zullen we eens even horen wat, hoe het ervoor staat nu? Ja. Yep. Roders van Geer. Het kan nu zelfs 3-1 worden voor Vitesse. Dat wordt het niet. Maar we hebben dus een doelpunt gezien van de thuisploeg. Juist op het moment dat het elftal van John van der Brom vroegere ADO-coach, want hij had vorig jaar zoveel succes met, uh, met ADO Den Haag, maar nu de dus trainer bij Vitesse. Eigenlijk wat sterker werd, was er een prima combinatie aan de linkerkant van het strafsomgebied. in geluid. Uiteindelijk door uh, Jan-Ali van der Heijden. combinatie die hij daar opzocht met Marco van Ginkel. Vervolgens gaf Van der Heijden de lage voorzet vanaf de achterlijn linkerkant. En daar stond uiteraard Boni, de spits van uh, Vitesse. En die schoot die bal snoeihard achter Swinkels. En zo is Vitesse dus op een 2-1-voorsprong gekomen na 70 minuten spelen. Tot half negen twee dingen van Omroep Max met Margriet Reintjes. Op deze avond dat er in Brussel door regeringsleiders wordt vergaderd... over het reddingsplan voor de euro... praat ik met oud-NOS-correspondent Paul Snyder. vanuit een studio in Brussel. Uh, ja, je had het over de, de verhoudingen tussen de verschillende journalisten... die elkaar informatie gaven. En je had het ook over de, het gedrag van de wereldleiders... Uh, die heel duidelijk maken hoe ze over elkaar denken... en dan ook heel duidelijk weten hoe ze dat moeten laten overkomen. En uh, in het kader daarvan was er opmerkelijk uh, iets dit weekend... Want Merkel en Sarkozy, ik neem aan dat jij die persconferentie ook gezien hebt... die waren op een persconferentie samen... Uh, en daar werd iets gevraagd door een journaliste over Berlusconi. En wat gebeurde er? Uh, Sarkozy uh, keek zeer cynisch... en keek vervolgens uh, Merkel aan, hielden allebei even stil... en ging daarna, gaf hij zijn antwoord. Ik bedoel, dat was zo denigerend ten opzichte van Berlusconi. Zo openlijk, symboliek heb ik toch zelden gezien? Jij? Ja, nee, dat was absoluut uh, uh, zeer hard uh, na trappen naar, naar Berlusconi van uh, Sarkozy en Merkel. Iets wat je inderdaad doorgaans niet ziet. Uh, je mag aannemen dat aan de vergadertafel uh, zonder assistenten en ministers erbij best wel eens een hartig woordje wordt gewisseld. Maar dan komen ze buiten en dan proberen ze al het en vree uit te stralen. Maar. Kennelijk waren ze na deze bijeenkomst, uh, Italië en met name Berlusconi, zo zat... dat ja. ze ook op de persconferentie lieten doorklinken... dat ze zijn getreuzel en geneuzel uh, echt niet meer uh, konden accepteren. En dan krijg je dit tafereel wat in Italië verschrikkelijk hard is aangekomen. Ja... Ja, inderdaad. Want uh, die verhouding tussen Merkel en Sarkozy, daarover hebben we ook gehoord dat die in het begin bepaald niet uh, florissant was. Hè? Maar nu yeah. zijn ze toch aardig op dreef? Nou ja, het, het is een soort tot elkaar voordeeld zijn natuurlijk, die twee. Hè. Iedereen weet dat uh, als Frankrijk en Duitsland het met elkaar kunnen vinden met de Europese Unie, de Europese Unie verder komt. Dat is, dat is vroeger zo geweest. Uh, als je kijkt naar Kohl en Mitterrand, dat was een duo dat de euro uh, gebracht heeft. En uh, ja, die, die historische lading hebben zij ook op hun schouders. Maar ze zijn alle bij op een gegeven moment nieuwkomers geweest in de Europese Raad. En allebei, eh, op het moment dat ze binnenkwamen... als een soort frisse nieuwe wind werden geaccepteerd... Eh, dat gold voor Merkel dat gold voor Sarkozy. En ja, dat heeft allebei natuurlijk wel een, een, in een positie gebracht... dacht van ja, ik ben de dominante en leidende figuur in de Raad. En ja, dat pikt de een niet van de ander. Dat pikt Merkel niet van Sarkozy en Sarkozy zeker niet van Merkel. Dus ze, ze zijn het uh, zeg maar op, op, in, in, in tot een vergelijk moeten komen... in de mate waarin ze zeg maar, de uitstraling van de Raad op hun schouders mee kunnen nemen en toch onderling zaken kunnen doen. En uh, er is een hele verschillende benadering tussen Frankrijk en Duitsland... als het gaat om deze crisis. Maar ik denk dat ze in hun hart wel degelijk uh, overtuigd zijn... van het feit dat ze deze historische kans niet kunnen laten ontglippen. En wordt er nou vanavond voor je gevoel echt nog onderhandeld... aan die gigantische tafel? Of is het eigenlijk al lang allemaal geregeld? Er is al heel veel geregeld. En, en, en let mij, de, die, die teksten die dan af en toe over de tafel gaan... daar schrik ik een beetje van. Ik heb het misschien zelf ook wel gedaan. Maar van alsof er een soort wondermiddel vanavond aan tafel gaat worden uitgevonden. Nou, zo werkt Europa niet. Hier praten we al weken over, al maanden zo niet jaren over. En het gaat over verschillende elementen waarbij Europa nooit voor één specifieke oplossing zou kiezen. Europa werkt in compromissen. Europa gaat altijd kijken van ja, een beetje Duitsland... en ook een beetje Frankrijk erin. Dus je zal zien dat dat, dat noodfonds... Zal best wel een versterking krijgen. Maar niet door er heel veel geld van de Europese Centrale Bank in te, in te pompen. Zoals de Fransen misschien zouden willen. Het wordt een beetje van alles wat. Maar bij elkaar zal het dan gepresenteerd worden... als het plan dat Europa moet redden. Maar iedereen zal zich erin moeten herkennen. Want iedereen zal thuis moeten kunnen komen... en het verhaal kunnen vertellen. En zijn kiezers overtuigen dat hij als regeringsleider het maximale eruit heeft gehaald, ja. zodat hij ook herkozen kan ja. worden. Het wordt natuurlijk hartstikke laat vanavond. En, uh, nou, dat weet ik niet. Nee? Nou ja, kijk, er zijn altijd twee scenario's. Je, ze kunnen hier tot, uh, tot 4 uur, 5 uur in de ochtend doorgaan. Maar dan ben je al bezig met de met hele, uh, hele techniek van de onderhandelingen. Het is niet een kwestie van een miljardje meer of minder. Je kiest voor een systematiek. Die kunnen zij niet uitwerken. Daar hebben ze de know-how ook niet voor. Dat moeten ze later doen. Maar ze kiezen voor een systematiek. En je komt krachtdadiger over als je vanavond om 10, 11, 12 uur zegt van nou we zijn eruit. Ruim voordat de beurs in open gaan. En dan geef je een signaal. Als je gaat doormekkeren tot 4, 5 uur in de ochtend, dan weet je dat Azië opent met een een, een enorme terugval, en dat Europa daar niet in achter zal blijven. Ja, dus dus timing uit, is ja. ook uitstraling. Ja, ze moeten juist ervoor zorgen dat iedereen er vertrouwen in heeft. Ja. Ja, ze waren ja. er snel uit met z'n allen. En bovendien ja, hebben ze de, het allemaal geregeld. En we zijn het eens. Ja. <laughs> ja. Ja. En dat je dan wat onder de tafelkleed of op de vloerkleed hebt geschoven... dat is dan tot daar naartoe. Daar zijn wij dan weer voor om dat verder, verder, verder te etaleren. Maar het is voor hun het belangrijkste om vanavond niet te laat... eensgezinds naar buiten te ja. kunnen komen. Ja, want ze hebben natuurlijk wel ongelooflijke uh, lange periodes... van onderhandelingen achter de rug. Rutte is daar ook al over gevraagd door journalisten en minister Jager. En zij zeggen daar dit over. Soms uh, is er wel eens een collega die eventjes uh, bijna in slaap uh, soezelt... Zou ik maar zeggen, als het heel erg lang duurt. Ik, uh, uh, ik, ben, uh, ik heb wel van de Kamerbode. Het was heel vriendelijk van hem tussendoor een energiedrankje tussendoor gekregen. En natuurlijk veel koffie. Tien uur in de Senaat, hapje eten, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Eurotop. Gaat het nog een beetje? Hoe gaat het met u? Want Ik heb u ook wel die debatten gezien. Is het niet slopend? Nee, het is een mooi vak wat we hebben en uh, straten maken heeft het zwaarder. Ja, hij kaatst de bal terug natuurlijk, hè, Rutte. Maar uh, als ik het aan jou zou vragen, hoe hield jij dat vol? Want ik bedoel, deze top zal dan misschien vroeg afgelopen zijn, relatief dan. Ja, maar heel dat... vaak natuurlijk niet, hè? Nee, nee, nee, nee. Dat zijn echt wel veel toppend geweest die tot in de kleine uurtjes in de ochtend uh, doorgingen. Ja, Dat was afzien. Ik bedoel, in alle eerlijkheid, ja, als ik iets, iets niet mis, dan is het wel die uren moeten hangen in, in ruimtes waar volgens mij, als je de arbo-wet erop toe zou laten, uh, meteen afgekeurd zouden worden. Bedompte ruimtes waar journalisten in moeten wachten. Uh, en dat, dat was vreselijk. Maar ja, dan krijg je die adrenaline stoot van de afloop. En vervolgens moeten wij onze producties gaan realiseren. Ik bedoel, de ministers mogen misschien naar bed, maar wij moeten naar de persconferentie uitzendingen. En, en stukken gaan schrijven... Ja, dat was uh, soms behoorlijk op je, op, je, op je lippen bijten... om, om dat ja, voor elkaar te krijgen. Bovendien... Maar, maar op je adrenaline en, en het feit dat er van alles te vertellen valt... Ja, dat sleep je er wel doorheen. Maar uh, bovendien materie, zeker ook nu... Toch zeer gecompliceerd, uh, Paul. Ik bedoel, snapte jij altijd alles wat je vertelde eigenlijk? Tuurlijk. <laughs> nee, nee, nee, nee. Dat, dat zou echt overdreven zijn. Er is volgens mij niemand op aarde die alles begrijpt wat er in Europa gebeurt. Daar is het gewoon te complex voor. Uh, en, en, en dit dossier, wat nu op tafel ligt, is dus ook zo'n een, een Europees woord. De, de, de, de kwesties die nu op tafel liggen, die zijn eigenlijk voor, voor economen... met een hele sterke monetaire achtergrond misschien uh, helemaal te, door, te gronden. Maar goed... Uh, wij hebben de luxe om dan naar hoofdlijnen te kijken. En, en, en op die manier proberen zeg maar, het kaf van het koren te scheiden. Je kan het natuurlijk in het detail zo ingewikkeld maken dat inderdaad niemand het begrijpt. En soms gebeurt dat ook wel bewust. Mm -hmm. Maar je kan ook gewoon zeggen: ja, we hebben gewoon te veel geld uitgegeven. We hebben nieuw geld nodig. Doen we dat door te bezuinigen of door het bij te drukken. Of door gewoon de, de broekriem aan te halen. Daar, over dat soort dingetjes praat je in wezen bij elkaar. En als je de broekriem gaat aanhalen, dan kan je er gif op innemen dat iemand zijn pensioen gekort ja, gaat worden. Ja, nou, ik... nou als, je, als je dus tot die politieke hoofdzaken terugbrengt is Europa weer niet zo ingewikkeld. Ja. Want dan gaat het over dezelfde dingen als de we in de Tweede Kamer over gaat. Ja, gaan. want als journalist hoef je natuurlijk niet de economen bij te praten. He, je bent het... alleen maar het volk aan het bijpraten... over wat daar nou precies gebeurt in Brussel of andere toppen. Ja, het volk, dat zijn dus de kiezers en dat zijn de belangrijkste mensen op aarde... om aan uit te leggen wat er gebeurt, ja, en of het niet goed het is. Ja, het ja, volk. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, het, het, het, het, het is niet zomaar van het, het, aan het volk meedelen. Nee, het is heel erg belangrijk om goed te communiceren over Europa... en duidelijk te maken dat er in zo'n vergadering politieke keuzes worden gemaakt. Maakt. Economen kunnen ervan als ze nog wat zeggen. En die hebben er ook helemaal gelijk in. En die moeten het ook blijven zeggen. Maar het blijft steeds politieke keuzes. Of je het verhaal van de een of de ander gelooft en ervoor gaat. En dat is wat er vanavond gebeurt. Ga je er inderdaad voor om uh, dat doodfonds niet vol te stoppen met geld. Maar te zeggen van wij staan garant voor die, voor die banken. En voor, de, voor die schulden die landen hebben. Is dat genoeg? Geeft dat genoeg vertrouwen aan de, aan de, aan de beleggers. Om zeg maar, de, de uitverkoop die ze nu houden te stoppen. Ja dat is een politieke keuze maakt. Binnen de, de, de informatie die je vanuit de, de vak. De wereld wordt aangedragen. Ja, jij hebt natuurlijk ontzettend veel toppen bezocht hè, in jouw uh, lange carrière. Um, zullen we heel even luisteren naar een heel kort overzichtje? Een ambitieus Europa dus, dat tegelijkertijd worstelt met zichzelf. Met Oostenrijk dus, dat na lang gesoebat toch met de anderen op de foto mocht. We hebben dat gezien bij het Verdrag van Amsterdam, we hebben dat gezien bij het Verdrag van Nice. Dat zijn allemaal onderhandelingen die zwaar uitliepen en uiteindelijk uh, meestal vier of vijf uur in de ochtend uh, pas uh, ophielden. Nou, de verwachting is toch wel dat hij uh, midden volgend jaar opstapt. Dan is dus die hele introductie van de euro achter de rug. En dat is een uh, mooi moment om vaarwel te zeggen. Maar ja, hij heeft het gewoon nog steeds niet gezegd. Paul Snyder, weet je nog over wie je het had, deze laatste quote? Mm, ik zit te denken. <laughs> als die euro er is, ja, dat, dat, dat kok zal Nee, zal nee, ik het je vertellen? Ja? Het was uh, Duizenberg als president van de Europese Centrale Bank. Ja, maar die, die, die was er toen het euro er was. Dus dat, daar, daar twijfelde ik aan. Nou ja. Nou goed, het, het, het, voor Duisenberg was inderdaad de discussie... hij doet één termijn en mag hij die tweede termijn helemaal volmaken... of bestaat er die geheime deal met de Fransen dat Trichet halverwege inschuift... en iedereen wist dat dat zo was. En, maar Duisenberg heeft het al het ontkend zelf nooit hardop gezegd... en inderdaad bleek dat hij halverwege zijn tweede termijn opstapte. Lopende als klopodie, hè, eigenlijk ook, als ik dit zo hoor. Ja. Jij? Nou, dat valt wel. Mee. Ik heb daar uren naar moeten zitten kijken, dus dat onthoud je er wel de Ja, dus nou ja, precies. Hoor. Je hebt natuurlijk ja. zo ontzettend veel kennis over dat Europa, met al die leiders. Ja, nou ja, het, het, het intrigeert. Ik kwam uit Amerika en dat is ook waanzinnig intrigerend, kan je zeggen. Maar als je dus nu kijkt naar, naar Europa, dat uit 27 lidstaten bestaat van landen die, die uh, nou ja, maar om het maar weer het cliché te gebruiken, elkaar eens koppen hebben ingeslagen en dan nu aan tafel zitten om uh, zeg maar hun pensioenafspraken bij elkaar af te stemmen, dan denk ik, dan hebben we een hele weg afgelegd. Dat is, dat is niet zomaar iets wat in die afgelopen 50 jaar gebeurd is en, en daarna gekeken hebben en nog steeds kijken. Want ik ben nog steeds een ongelofelijke watje van wat er in Europa gebeurt vind ik fascinerend om te zien Er is geen gebied op aarde waar een politiek proces plaats heeft zoals er in Europa plaatsvindt. En we kunnen dat altijd denigerend bespreken als... Van, oh, ze zitten weer te soepbatten en te vergaderen en er komt niks uit. Ja, laat ze maar vergaderen, laat ze maar met elkaar praten... en laat ieder zijn gewicht leggen in die schaal... zodat je niet kan zeggen Brussel heeft beslist. Nee, de lidstaten met hun kiezers hebben die keuzes gemaakt. Ja, hoor ik enige ergernis over de manier waarop, waarop er over Europa wordt gesproken... Nou, ik moet daar wel een beetje om lachen Dat je er nu in, in, in deze fase van de discussie mensen hoort zeggen van... noodfonds dat moet veel meer geld bij en die regeringsleiders moeten veel meer lef tonen. Ja, wat zeg je dan? Wil je dan nog meer Brussel wat je weggestemd hebt tijdens de grondwet? Dat ging er juist over om de processen waarbij je tot Europese besluitvorming komt... zo te organiseren dat iedereen zijn stem erin herkent... maar dat er een krachtdadig besluit uit kan komen. Dat is wat we aan het organiseren zijn geweest in, in, in, in die periode van de grondwet. Maar dezelfde mensen die zich dan zo verzetten tegen de grondwet... En tegen meer macht voor Brussel roepen nu om het hardst dat er meer geld naar, naar, naar, naar, uh, naar dat noodfonds toe moet. Dat er krachtdadige beslissingen moeten worden genomen. Ja, maar dat is wel zeggen van we moeten meer, meer aan Brussel overlaten, meer aan Europa overlaten. En nationaal wat, wat een stapje terug doen. Dus, dus ik vind daar wel een frictie in zitten. Van als het nou goed uitkomt, dan zijn we ineens allemaal voor meer Brussel. En dan mm -hmm. moet er flink, flink, flink de knuppel in uh, ja. het hondenhok. Maar als, als het dat niet aan de orde is, dan is het van ieder voor zich. En is het seksier te maken, toch? Nou, We dat doen ze part? nu zelf. Hè? Bedoen, dat, dat, is, dat is altijd iets waar je op hoopt als, uh, als verslaggever rond, rond deze materie. Op moment dat er echt een politiek debat gaande is... dan verkoopt het zichzelf wel. En, en uh, ja, als het gaat over genetisch gemanipuleerd mais... En, en, en, en dat soort onderwerpen... die een aantal mensen natuurlijk ongelooflijk hoog de boom in weten te krijgen... maar dan wordt meer een deel van de mensen niet warmboord voor. Maar als het gaat over echt cruciale debatten... waarvan je er een paar kan noemen van waar ligt de grens van Europa... hoort Turkije wel of niet bij bij Europa, uh, mag je op je nationale begrotingspolitiek uh, ruimte inleveren... om dat Europees te laten toetsen. Dus we zeggen, is Prinsjesdag maar een afgeleide van wat je, wat je in Brussel doet. Dat zijn zaken die mensen kunnen overzien. Mensen dat ook zeg maar, in hun hart voelen. Ja, dan hoef je er niet veel moeite voor nee. doen om dat te verkopen. Welke top ga jij nooit vergeten? <laughs> er, er zijn er. We uh, zitten wat met collega's. Van, jij weet je Cardiff nog? Ja, nee, ik weet Cardiff nog. Waar ging dat nou eigenlijk over? <g above> we hebben het proces van Cardiff afgesproken. Niemand die meer weet wat het proces van Cardiff is. Weet jij uh, uh, uh, Ja, dat was het voorlepen van het proces van Lissabon. Dat we het allemaal beter gingen doen. We zo hadden zo'n zo soort afspraak. Het ging nergens over. Bedoel, we hebben ook toppen gehad. Die gingen nergens over uh, de subsidiariteit. Heel ingewikkeld woord. Gingen ze drie dagen over praten. En gelukkig kwam toen, geloof ik, Jasser Arafat langs. En toen ging. Alle aandacht naar Jas Arafat toe en de top was gered, dat zie je ook wel gebeuren. Maar wat ik hele mooie top, uh, toppen heb gevonden, dat zijn inderdaad uh, die, die Nederland ook georganiseerd heeft met het verdrag van Amsterdam. Mm -hmm. Dat is een echt een hele cruciaal moment geweest in, in, uh, in, uh, in de Europese geschiedenis. De uitbreidingstoppen vond ik toch wel heel erg uh, mooi om te zien. Dat was toch een soort van ja, een, een, een soort eenwording van Europa op, op politiek niveau. Die, uh, de inhoud van ik, ik, de top was ik, mooi. Ja, die ik zelf niet van mogelijk had gehouden als, als, als kindje, zou ik maar zeggen. En, en dan sta je daar ineens op dat gasveld in, in, in Dublin... en daar staat ineens al die, al die, al die vlaggen bij elkaar. Ja, dat is prachtig om te zien. Dat is, dat is historie in, in de making. En dat voel je dan ook? Ja, ik meenemen, wel. Ja, ik heb er niet, niet staan staan, staan janken of zo. Maar ik, ik vond, je voelt dan als je daar staat... jongens, dit, dit is heel mooi. Dit is, dit is uh, buitenklasse. Dit maak ik toch maar even mee. Ja, nou, dat denk ik nooit zo. Ik ben dan gewoon, ook gewoon als mens daar aanwezig... en zie van uh, uh, hier wordt iets uh, rechtgezet wat heel lang verkeerd is geweest. Die Brussel, hè, die top die daar nu is. Uh, jij zit, uh, zei je, een paar honderd meter van de plek waar het allemaal gebeurt. Is het één grote onneembare vesting eigenlijk? Ja, het ja, ja, ja. is gewoon keurig afgezet met uh, hele enge dranghekken, zoals ze die hier in België hebben. Friese ruiters noemen ze dat, met scheermesjes eraan. Oh, jeetje. Dus daar, daar kom je niet doorheen, uh, tenzij je een pasje hebt. En ik heb een pasje, dus ik mag er naar binnen. Maar uh, nee, nee dat, is, dat is afgesloten. En uh, nou, ik heb genoeg uh, demonstraties meegemaakt met hele opgevonden mensen. Dat je ook denkt van, het is wel nodig om sommige mensen een beetje op afstand te houden. Want anders vlieg je eruit en eruit. En nu wachten we op witte rook, hè? Absoluut. Ja, goed. Heel hartelijk dank. Voormalig NOS-correspondent en uh, Europa-kenner, Europa toch, hè, mag ik zeggen. Paul Schneider, dank. Ja, morgenavond uh, zijn we er weer met twee dingen, twee nieuwe dingen. En op onze site kunt u reacties achterlaten of gesprekken terugluisteren. En die site is te bezoeken op dingen.nl. Nou, straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Ook Europa in jouw uitzending? Jazeker. Uh, verslaggever Joris van Poppel met het allerlaatste nieuws. Er schijnt een deelakkoord te zijn. Dat hoor je zo meteen. Uh, later rond kwart voor tien Frans Timmermans over hoe gaat dat precies. Hoe overleggen die topleiders met elkaar zitten ze elkaar te sms'en of te bellen. Nou ja, ook zo'n mooi verhaal van achter de schermen. En uh, voetbal, rode JC, Ajax. Nou, en nog veel meer. Allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Christian Bodenbakker. Radio 1. Het NOS-journaal. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt volgende week zondag gestaakt bij het openbaar vervoer. De actie is gericht tegen de verplichte aanbesteding van het stadsvervoer en de bezuinigingen. Volgens Abvacabo FNV is voor een zondag gekozen om werknemers en scholieren te ontzien. Als minister Schultz snel wil overleggen gaat de staking niet door. De voortvluchtige zoon van Gaddafi, sefal al-Islam, wil zich overgeven aan het internationaal strafhof in Den Haag... Dat zegt een vertegenwoordiger van de Nationale Overgangsraad. Zeef zou zich door Niger willen laten uitleveren. Het strafhof kan dat nog niet bevestigen. Gaddafi's zoon wordt verdacht van schendingen van de mensenrechten. Twee Egyptische politieagenten zijn veroordeeld... omdat ze vorig jaar een activist hebben doodgeslagen. Ze kregen zeven jaar cel. De dood van de activist was een van de incidenten... die leidde tot de massaprotesten begin dit jaar tegen het regime van Mubarak. En de restaurantgids Lekker heeft Oud Sluis opnieuw uitgeroepen... tot beste restaurant van Nederland. De tweede plaats in de ranglijst van Lekker is voor de Zwethul in Schipluiden. Dat was vorig jaar nog de nummer vier. En de librerijen in Zwolle blijft staan op drie. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 26 oktober, anderhalf over half negen. Goedenavond. Die day in Brussel. Gaan de regeringsleiders eruit komen of niet? Ze zitten nu te dineren En of er volgens goed Grieks gebruik al wat borden gesneuveld zijn, dat hoor je zo van NOS-correspondent Joris van Poppel vanuit Brussel. En op dit moment staat DJ Fedelegrant als voorprogramma van Coldplay in Madrid. Coldplay net uitgeroepen, tot grootste band ter wereld. En zodra uh, Fedelegrant van het podium stapt, dan bellen we hem eventjes daar. En onze Joris Kreugel die kon uh, een tijdje geleden niet mee met ons redactieuitje... in de Amsterdamse ondergrondse in aanbouw, de Metro. Vandaag haalde hij de schade in. Jullie waren zo enthousiast over de Noord-Zuidlijn. Toen dacht ik, dat wil ik ook. En nu... Staak ook onder de grond, midden in het centrum van Amsterdam. En het is heel fascinerend, inderdaad. Ja, dat doen wij als BNN op redactieuitje. En nog veel meer hoor, dat ook. Ja. Dan het proces tegen de arts van Michael Jackson. Dat is nog in volle gang van Marieke Audians. Vanuit L.A. hoor je zo het allerlaatste nieuws. En na negen, natuurlijk de hele, update, of de hele lijst van Today's Topics... met Lieke Marniel van zijn update. Ja, er is een nieuwe Boeing uit... en die heeft vandaag zijn eerste commerciële vlucht gemaakt. De Dreamliner heet hij. En uh, Mauro die wordt ook op het vliegtuig gezet... want deze asielzoeker die wordt ons land uitgebonjourd omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. En de overleden Amy Winehouse, die je kent van dit liedje. Oh lijkt aan een overdosis alcohol te zijn overleden. Heel verrassend. Er werden onder andere drie lege flessen wodka in haar huis gevonden. Zometeen na negen uur, dan hoor je alle topics van vandaag. Dankjewel, Lieke. Het Sportnieuws, Robert Meder, goedenavond. Drie, negen, drie lege flessen, maar dan de vraag, heeft ze ze ook opgetrokken? Ja, en, en, en daarnaast, zo veel is het nou ook weer niet, toch? Nee, drie. Nou, <laughs> goed wel. Hangt van de af. Maar goed, dit is terzijde. We beginnen met het voetballen van vanavond. Zeven wedstrijden in de derde ronde van de knvb beker Waaronder het duel tussen Vitesse en Aro, natuurlijk. Ronald van der Geer in de Gelderdoom. Eh, bijna afgelopen, denk ik. Nog anderhalve minuut. En uh, Vitesse staat op een 2-1 uh, twee voorsprong. Tweede viel in de tweede helft gemaakt door Boni. Je zou bijna zeggen, wie anders? En Aro probeert nu nog een doelpunt te maken. Maar heeft het niet makkelijk. Want staat inmiddels met 10 naar uh, dat verdediger Hoorvat. Twee keer gil heeft gekregen. En dus Rood nu wel een schotkans voor Verhoek in het gebied, nota notabene bij Vitesse. Nadat zijn broer John hem laat gaan kan Wesley schieten, maar Piet Veldhuis, staat zijn mannetje, daar op de lijn bij Vitesse en heeft die bal uiteindelijk te pakken. Gooit hem wel weer zodanig uit dat Ado bijna het balbezit terug heeft Nu helemaal omdat Van der Heijden overtreding maakt op Thierry. Thierry is de Haagse doelpunt te maken. Scoren werd geopend door Pedersen. Dat gebeurde al na een minuut of vijf. Het is nu nog maar een minuut dus. Tien van Ado tegen elf van Vitesse uit Uiteindelijk zal deze wedstrijd dus een winnaar krijgen. En als Ado nog een doelpunt maakt in die allerlaatste minuut, dan gaan we het nog verlengen. Vrije trap komt er nog aan. Laten we daar nog heel even naar kijken. Omdat Wesley Verhoek van plan is om hem in het schasselgebied van Vitesse te slingeren. Dat doet hij vanaf de rechterkant. Bal is lang onderweg. Veldhuizen twijfelt. Maar John Verhoek kan de bal slechts terugkoppen. Gaat er dan nog iemand op goal schieten? Dat zou Lex immers kunnen zijn. Nee, die kiest voor Verhoek aan de rechterkant van het schasselgebied. En Verhoek schiet tegen een tegenstander aan. Nog even uitstellen dus. Maar Vitesse staat met 2-1. Straks 9, Roda Ajax, daar zit Bas Stigler bij de elftalen in de sterkste opstelling, Bas. Nee, dat van uh, Roda wel. Dat speelt in hetzelfde elftal als waarmee afgelopen zondag tegen AZ werd gespeeld. Maar bij Ajax zitten er toch wel wat wijzigingen in. De twee opvallendste zijn, uh, want die zitten namelijk op de bank. De heren Van der Wiel en Eriksen. En daar hoort eigenlijk het uh, zinnetje bij, die krijgen wat rust. Nou ja, dat mag. Dat betekent dat we in het elftal krijgen Oyer en Bulikien. De Jong, die daar dus eigenlijk stond in de spits, wordt dan weer middenvelder. Op de plek dus waar Eriksen normaal zou staan. En Soleimani, die geblesseerd is, wordt vervangen door Lu Koki. En een collega heeft zo even uitgerekend dat Ajax in vergelijking met afgelopen weekend... toen het gelijkspeelde tegen Feyenoord op acht posities andere namen heeft staan. Dat zijn dus ook weliswaar namen die elders in het elftal weer terugkomen. Maar op acht posities anders dan het afgelopen weekend. Nou, Dat met Ajax niet geweldig gaat, dat is bekend. Dat Ajax vermoedelijk liever niet... Twee keer in een paar dagen tijd Roda uitkrijgt. Want die staat komend weekend voor de competitie opnieuw op het programma. Dat lijkt me ook evident. Maar ze zullen zich er doorheen moeten slaan. Ik ben heel benieuwd wat het vanavond wordt. Het zou wel eens, zoals het in bekervoetbal zo mooi heet, een lange avond kunnen worden. Letterlijk dus. De ik zie de Anita en Boerichter overigens behoren tot de voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefeningen tegen Zwitserland en Duitsland op 11 en 15 november. Anita maakte vorig jaar zijn debuut in Oranje. Voor Boerichter is het de eerste keer dat hij geselecteerd wordt. Bondscoach Bert van Marwijk maakt zijn definitieve selectie volgende week bekend. En werper Rob Kordemans maakt een opvallende overstap in het honkbal. De bijna 37-jarige Kordemans, wereldkampioen, vertrekt na twee seizoenen bij de landskampioen Amsterdam en komt volgend seizoen uit voor het Haagse ado. Kornemans Blonk als startende werper uit... in de gewonnen WK-finale tegen Cuba in Panama. En Wilra Kai Reus rijdt komend seizoen... voor de Amerikaanse ploeg United Healthcare. Reus gaat voor de pro-continente ploeg deelnemen aan wedstrijden in Europa. Reus die in 2007 na een val in de Alpen dagenlang in coma lag, reeds eh, tussen 2004 en 2010 voor de Rabobank ploeg. Vanaf langs de langste lijn gaan we mee verbellen. En tennisser Robin Haas is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het Troje in Wenen. Haas verloor in twee spannende sets van een Fin, Nieminen en Beppendonse Yi. Is al in de eerste ronde van de Franse Open uitgeschakeld. Ze verloor van een Indiaanse topper een nieuw wol. Dat was voor nu, zometeen om tien uur. Meer nieuws, ik zou me luisteren. Ja, en nou, ons ook, hè, want wij hebben ook ja. voetbal Gewoon blijven hangen eigenlijk, Gaan dat blijven is het te zien. Dankjewel, okay. tot Radio 1 BNN today. De 17 eurolanden landen die zijn dus op dit moment in Brussel bij een voor misschien wel hun laatste avondmaal. Want ze moeten eruit komen vanavond om de euro te redden. NOS-verslaggever Joris van Poppel die is daar in Brussel. Joris, goedenavond. Goedenavond. Er schijnt een heel klein beetje witte rook te zijn. Een soort van klein deelakkoord. Ja, een eerste klein deelakkoordje. Dat komt de, dat komt de Poolse premier zo net melden op zijn persconferentie. De Poolse, uh, dat is een beetje moeilijk met Polen. Polen is de voorzitter van de EU dit half jaar, maar heeft geen euro. Dus mocht in het begin van de vergadering wel even meedoen, maar is nu naar een uur naar buiten gegooid. Nu ja. zit alleen de 17 andere euro hebben we nog aan tafel. En hij meldde dat er nu officieel dat er een akkoord is over herkapitalisatie van banken, zoals dat heet. Dat betekent dat banken meer het eigen geld in kas moeten houden, zodat ze wat weerbaarder zijn. Vooral als er nog problemen komen in Griekenland of in andere landen. En daar was een akkoord, uh, zat daar hing er in de lucht. En dat is nu officieel aangekondigd dat dat, dat echt is. En Banken wat? moeten meer geld in eigen kas houden. Ja, en hoeveel nou, is dat ook bekendgemaakt? Nee, er zit geen bedrag op, maar ze moeten, 9%, uh, moeten ze in eigen kas houden. En de, de bedoeling was ooit dat dat pas in 2019 zou gebeuren. Maar nou ja, door de crisis hebben ze nu bedacht dat dat moet veel sneller moet. Banken moeten veel meer eerder kapitaal aantrekken. Ja. En dat moet nu binnen een half jaar al gebeuren. Ja, dat was dat was eigenlijk al, stond dat wel min of meer vast hè, dat dit aan zou te komen. Dus niet, niet een enorme doorbraak. Ja, het is nu officieel goed gekeurd, dus dat is al op zich een belangrijke stap, maar het zat er wel aan te komen. Het was al aan alle kanten geleek door diplomaten dat het wel uh, die kant op ging. Dat wisten we sinds de afgelopen zaterdag wel. Oké, okay, dus herkapitalisatie van de banken, dat is nu bekendgemaakt. Voor de rest zitten ze daar met z'n zeventienen uh, gezellig binnen hè, in, de, in, de, in die zaal. Um, ja. Die tien landen waar je onder polen zijn, zijn dus gewoon de, de, de zaal uitgestuurd. En zitten ja. zij daar nou echt met z'n zeventien of zitten daar nog, nog wat hoge ambtenaren bij ook? Uh, daar zitten ook wel ambtenaren bij, maar niet zoveel eigenlijk. Ieder land maar er twee meenemen. Uh, dus dan heb je 17, mensen, uh, man, 17 landen, uh, drie mensen per land ongeveer. En uh, die, die, die twee mensen, die twee assistenten die de premiers, die Mark Rutte dus om mee mag nemen, uh, die wisselen. Uh, en nou ja, wij vinden alles bij elkaar, een man of uh, een 50, 60 in de zaal daar. Uh, vrouwen ook natuurlijk, veel uh, ja. vrouwelijke premiers uh, in het gezelschap. En uh, die, gaan, uh, die gaan onderhandelen met elkaar. Uh, ieder spreekt zijn eigen taal. En tolken zorgen ervoor dat ze elkaar bestaan. Dat is ook handig. En ze hebben allemaal zo'n klein schermpje voor zich. Want 17 mensen aan een tafel. dus een vrij grote, ovale tafel. Dus je kunt niet van iedereen precies zien hoe die kijkt. Dus de, zodra iemand spreekt, krijgt hij een cameraatje op zich. En dan uh, nou, ziet iedereen op een beeldschermje een close-up van de persoon die spreekt. Dus de vergadering toch een beetje menselijk te houden. Ja. En lekt er nou wel eens een beetje iets naar buiten? Hoor jij wel eens wat? Ja, nee, niet zoveel, want uh, dat, dat lek gaat via stappen. Want eerst de, de diplomaten die aan tafel zitten, uh, die horen wat en die geven het dan weer door aan, aan andere diplomaten. En die geven het weer door aan persvoorlichters. En die persvoorlichters komen dan naar beneden en dat hoor je dan hier. Jij hoort het op, als laatste, wij zeggen. Wij horen het, nou ja, vrij laat. Maar uh, tegelijkertijd horen we het wel van 17 verschillende landen. Dat is het voordeel. Uh, want ja, er zijn je hoort het niet alleen van de Nederlandse uh, voorlichter of de Nederlandse diplomaten die naar beneden komen. Maar ook van, uh, nou ja, van de Duitsers uh, bijvoorbeeld of van de Fransen. En nou uh, ja, met die 17 bij elkaar kun je een aardig plaatje krijgen hoe het eraan toe gaat. Uh, maar vaak is het ook zo dat pas de volgende dag duidelijk wordt uh, hoe spannend het echt was. Of dat ze echt, uh, nou ja, zoals de afgelopen keer, Cameron, de Britse premier ja. en uh, de, de president Sarkozy van Frankrijk, elkaar echt in de harde gevlogen zijn. Dat horen we pas eigenlijk na een dag. Nou, heb je nu al iets gehoord waarvan jouw oren toch lichtelijk gingen klapperen? Uh, uh, nog niet. Er was enige verbazing hier. Uh, Jelis Koon was op tijd. Dat was eigenlijk het, het, het grote nieuws. Hij uh, <laughs> komt altijd traditioneel komt te laat. Ja. Maar hij heeft afgelopen niet een gehoord dat hij echt beter zijn best moet gaan doen. Ja. Qua begroting en qua, uh, in de gang helpen van zijn economie. En dan blijkbaar wilde hij ook een voorbeeld uh, stellen door toch nog op tijd te komen in ieder geval... De vergadering, die begint om zes uur vandaag, en hij was er om 5 uur 6. Nou, dat heb ik de internationale premier nog nooit zien doen dus... hier. Dat is toch heel netjes. Wat heb je toch een spannende baan, Joris? Niet te geloven. Heel <laughs> ja. Je staat er nog wel eventjes. Um, nou ja, er zijn natuurlijk al geruchten over die uh, top, uh, nog een top, hè? woensdag 2 november, vlak voor de, de top in Cannes, vlak voor de G20. Ja. Dat is ook nog maar een gerucht, hè? Dat is nog maar een gerucht, maar er is nu een ander gerucht overheen gegaan, dat het niet woensdag zou zijn, maar aan van de zondag al een extra bijeenkomst... Ah. Is niet hoger, is allemaal niet bevestigd en is niet, uh, de, niet verder dan het stadium van geruchten. En hoe weten we dat? Nou, dat weten we van de, van de beveiligingsmensen, van de theedames en van de mensen die de videoschermen installeren. Heb ik net nog gesproken. Uh, die zeggen, uh, wij zijn gepolst om te vragen of we tot zondag het spul kunnen laten uh, staan. Uh, kan allemaal nog afgeplaatst worden morgen. Maar ja, er wordt in ieder geval rekening mee gehouden. Op ja. niet echt goed. Kijk, zo kom je aan je verhalen. Joris van Poppel in Brussel vermaakt zich nog wel even daar. We horen later meer van je. Dankjewel. Uh, Eindstand Vitesse Ado, uh, ADO 2-1. Meld ik even. Zo meteen het proces tegen Michael Jackson. I wish start and start I wish birds would start talking and start whistling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 Huisband van de Wereld draait door Chef Special met birds. PNN Today. Willemijn Veenhoven. De proces rond Michael Jackson gaat een nieuwe fase in. De verdachte arts Conrad Murray die moet nu aan de slag om zijn onschuld te bewijzen. En uh, daarvoor trommelde hij en zijn uh, enorme team van advocaten 15 nieuwe getuigen op. Aan de lijn Marike Audians vanuit LA die voor ons het proces volgt. Marike, goedenavond. Ah ja Die Murray, hè, die wordt ervan verdacht dat hij uh, Michael Jackson een overdosis aan slaap- en narcosemiddelen uh, heeft toegediend. Um, nu mag je dus zijn verhaal, verhaal laten horen. En dat begint eigenlijk met zijn getuigen die hij heeft opgeroepen. Wat hebben die tot nu toe gezegd? Ja, er zijn vandaag al in rap tempo de nodige getuigen de revue gepasseerd. Mm -hmm. En dat was een uh, vrij emotionele toestand voor de arts die uh, menig traantje wegpinkte. Ja. Maar in het algemeen zijn het dus mensen die uh, ex-patiënten, die dol op hem zijn... die zeggen dat hij de beste dokter is die ze ooit hebben gehad... Die hem hun beste vriend noemen enzovoort. En dat zijn dan ook vaak mensen van wie hij het leven heeft gered. Dus je kan je er iets bij voorstellen. Lekker Amerikaans klinkt het. Ja, <laughs> ja. ja. Alsof een paar mensen die dat roepen... nou ja, dat overtuigend bewijs zijn dat aan hem niks mankeert. Dat, ja precies. Dat is misschien een hele Hollandse <laughs> gedachte. Maar, um, en, en wat voor getuigen komen er nog meer? Of, of blijft het hierbij bij dit soort mensen? Nee, hij, heeft, uh, hij wilde dus 15 in totaal naar voren brengen. Uh, van morgen en wellicht overmorgen komen er nog meer mensen voor het voetlicht, Waaronder een aantal artsen, wat medische experts en anesthesisten. Okay. En we willen kijken wat daaruit naar voren komt. Ja. Een um, belangrijk moment in de zaak was natuurlijk dat fragment van Murrays telefoon. Hè? Um, dat heeft hij opgenomen en daarin, ja, je hoort, ik zal het nog even uitleggen, je hoort Michael Jackson vlak voor zijn dood. Die totaal verdwaast eigenlijk door de medicijnen, um, vertelt aan de dokter die dat dus heeft opgenomen, hoe goed zijn komende concerten wel niet zouden worden. Ja. When this show, when my show. Ja, Michael Jackson, gaan we zo op verder? We gaan even naar Bas Bastigler, want hij is gespoord bij Rode JC Ajax. En dat doet Roda al heel vroeg in de wedstrijd. Mitchell, Donald, nota bene, oud Ajax ziet al na drie minuten, schuift de bal langs Jasper Sillessen omdat de verdediging van Ajax eigenlijk wel heel halfslachtig ingrijpt. oh je moet het duel aangaan. Doet het eigenlijk maar half. Zo kan de bal worden breed gelegd op Donald. Die heel slim doorloopt en vanaf een meter of tien. De bal in de hoek langs Sillissen schiet de doelman. De vervanger dus van de geschorste Kenneth Vermeer heeft werkelijk geen schijn van kans. En heel vroeg in het duel staat Roda met 1-0 voor tegen Ajax. Bas Tichler. Um, ja, terug naar Michael Jackson, het proces. Ja, um, Marike, je hoorde net een totaal verdwaaste Michael Jackson. Nou, het was bijna niet te verstaan. Um, nee. dit, dit is heel erg gebruikt als, het be als bewijs tegen de do dokter. Hè? Want dit zou bewijzen hoe af afhankelijk Michael Jackson was van de medicijnen die die dokter uh, hem uh, leverde. Dit is, zo uh, is al zo'n sterk bewijs gebruikt. Komt hij hier nog overheen? Ja, het is heel lastig natuurlijk. Murray heeft dat uh, fragment geprobeerd uh, in zijn voordeel aan te wenden door te zeggen van ja. Hieruit blijkt hoe verslavingsgevoelig uh, Michael was en hoe weinig ik tegen die kracht kon doen. Ja. Ja, want hij, hij beweert natuurlijk ten, ten stelligste dat het Jackson is die zelf heeft aangedrongen op, uh, op alsmaar meer propofol. En die ook zichzelf de fatale dosis zou hebben toegediend. Maar het wordt heel lastig voor Murray nu in deze laatste fase van het proces om natuurlijk met, met goede punten te komen. Die hem nog enigszins vrijpleiten ja. van wat hem uh, verwezen wordt uh, te weten grove nalatigheid. Marik, ik kom weer zo bij je terug. Eerst even naar Bas, weer gescoord. Frank de Boer zei, mijn elftal reageert pas als het een tegenslag te verwerken heeft gekregen. Nou, dat doen ze nu wel heel snel, want een minuut na de 1-0 van Donald maakt Vertongen 1-1. Vier minuten gespeeld in Kerkrade, 1-1 de stand bij Roda Ajax na een goede vrije schop van Jansen. Waarbij je wel kan opmerken dat natuurlijk Kopvertongen die bal goed in, maar wat staat die vrij? En zouden toch niet de verdediger van Roda bereid zijn geweest om daar een beetje in de buurt te blijven? Nou, blijkbaar niet. 1-1. Het wordt een rare avond, nu al in Limburg 1-1 bij Roda Ajax. Ja, Marike, sorry, er zijn altijd dingen belangrijker dan de dood van Michael Jackson. Dat is ja, <laughs> in het geval. Roda C. Ajax, ja. Um, uh, ja, je zei van uh, het wordt lastig voor hem, hè, want hij heeft geprobeerd dat, dat berichtje in zijn voordeel uit te leggen van moet je kijken hoe verslavingsgevoelig hij was. Michael Jackson, ja. daar kan ik toch helemaal niks aan doen. Uh, maar dat werd geloof ik niet heel erg uh, uh, nou, ja, geloofd, dat verhaal. Nee, het is, in het algemeen zijn het natuurlijk heel veel punten die hij aanvoert op dit moment uh, nog niet met heel veel enthousiasme ontvangen. En nee. uh, het zijn het belangrijkste punt dat Michael zichzelf de fatale dosis propofol zou hebben toegediend. Ja, dat heeft hij toch niet echt uh, hard kunnen maken. Nee, ik las dat deskundigen en ook aanklagers noemen dat een idioot scenario. Dus daar komt hij... Uh, ja. uh, nee, dat klinkt niet goed. Um, is het een beetje zo in de publieke opinie dat die Murray, die dokter, eigenlijk al schuldig is bevonden? Een beetje wel. Wat je zo hoort op straat is dat, dat toch de meeste mensen het gevoel hebben dat, uh, ja, dat hij toch nalatig is geweest. Uh, de belangrijkste punten waar het om gaat is natuurlijk van ja, hoe haalt die man het in zijn hoofd om vol in een thuissituatie toe te dienen. Dat is toch tegen alle medische code in. Ja. En ten tweede, hoe heeft hij weg kunnen lopen? En niet even om een plasje te plegen zoals hij zelf zegt, maar uh, kennelijk veel langer om allerlei vriendinnetjes te gaan bellen en zo. Ja, ja. dan krijg je natuurlijk toch al gauw uh, de publieke opinie tegen je. Hey, bedoel, dat, dat, dat dat was op het moment dat Jackson overleed, hè? Toen, uh, was ja, precies. Hij, ja, was hij aan het bellen met een vriendinnetje. Ja. ja, en dat is uitgebreid in getuigenissen van die vriendinnetjes naar voren gekomen. Hm. En er zijn natuurlijk nog meer punten waar die, die hem allemaal verweten worden. Namelijk dat hij niet direct 911, de alarmlijn, heeft gebeld. Uh, dat hij eerst nog heel druk bezig is geweest de flesjes te verbergen. Ja. Uh, ja, dat er twintig minuten zat tussen het moment van het aantreffen van het lichaam en het roepen van hulp. Dus er zijn natuurlijk allerlei punten die hem verweten worden. Die allemaal in verband staan met die nalatigheid die hem ten laste wordt gelegd. Dus de algemene verwachting is dat die vijftien getuigen die hij gaat optrommelen deze week daar niet zoveel aan kunnen veranderen? Dat beeld. is de algemene verwachting. En ik denk ook, ja, de gevangenisstraf die hem boven het hoofd hangt van vier jaar... is ook niet van die mate dat het publiek zich daar volgens mij echt heel erg zorgen om maakt. En het intrekken van de medische licentie even min. Als het nou een publiek figuur was geweest, zoals OJ Simpson destijds, wat ook live werd gevolgd... Ja. waar al een fanbasis voor bestond, dan was het misschien een ander verhaal. Maar dit zijn mensen, ja, niemand heeft van die man gehoord voor dit, voordat dit voorval uh, plaatsvond. Nee. En uh, ze vinden het misschien wel terecht dat hij een paar jaar de bak in gaat. Volgende week, uh, of, uh, Eind van deze week, begin volgende week, dan wordt het slotpleidooi verwacht. Hè. Dan gaat de jury zich beraden. Um, en dan uh, wanneer er precies de uitspraak is, horen we dan van jou ongetwijfeld hier binnenkort weer. Dankjewel. Okay. In ieder geval, Marieke Audiaries vanuit L.A. Dag. Radio 1, The Today. Zometeen krijg je antwoord op de vraag wat het verschil is tussen migraine en gewoon hoofdpijn in durf te vragen. En natuurlijk houden we je hier op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Eurotop in Brussel. Maar eerst nu de dag van onze eigen Joris Kreugel. Ja, dan mag je een bezoekershessje aan. Zodat we duidelijk weten wie, uh, wie eigenlijk beneden is en dat het bezoekers zijn. Als ik heel hard ga rennen, moet je heel hard achter me aan rennen. Dat is meestal het uh, adagium. Michiel Jonker, uh, ja, jij doet hier uh, de communicatie voor de Noord-Zuidlijn. En uh, mijn collega's die waren hier laatst al een keer geweest. Ik kon hier mee met een uitstapje. En die waren echt helemaal onder de indruk. wat hier beneden in Amsterdam allemaal gebeurt. He, de metrolijn die wordt aangelegd, waar ze al jaren mee bezig zijn. En uh, zij hadden een kleine rondleiding. Toen dacht ik van nou, omdat ik er niet bij ben geweest. ga ik mezelf <laughs> tracteren op een super rondleiding. Een slim plan: Hesja, laarzen aan. Helm op. Afdalen maar. Check. Vlak voor het station zijn we nu in. Ik loop over een soort stalen looprug. En dan kijk ik in een gat van 30 meter. En daar zal de metro gaan lopen en we dalen zo meteen af. Nee, hey, dit is echt uh, waanzinnig, Michiel, als je hier zo staat in die tunnel... Nou, we staan hier aan het begin van de eerste tunnel die geboord is uh, voor de Noord-Zuidlijn. Tussen Damrak en het Rokin. Geboord door uh, boormachine Gravin. Want die krijgen altijd een vrouwelijke naam. En uh, ja, ze heeft 700 meter gegraven. Als we hierdoor zouden lopen dan kom je uit bij uh, het Rokin. Alleen uh, is, die, uh, is die nog niet uitgegraven. Dus dan loop je tegen het graafwiel aan wat daar nog in de grond zit. Ik kan die instorten? Hè? Nee. Instortingsgevaar is... Uh... Nou, verwaarloosbaar. Ja. Je ziet dat we zo'n bocht maken, een beetje zo'n S-bocht. En vanaf daar, vanaf dat stuk, daar zitten we eigenlijk onder de trambaan. Dat was ook het idee van de Noord-Zuidlijn. Met die tunnel willen we zoveel mogelijk het stratenpatroon volgen... om invloed op de huizen zo klein mogelijk te houden. Want uh, ja, daar zit niemand op te wachten. Daar hebben we in het verleden al, uh, pas op, <laughs> al uh, genoeg ervaring mee gehad met de Noord-Zuidlijn natuurlijk. Het ruikt nog niet zoals in de metro in Parijs. Dat vind ik altijd een heerlijk luchtje. Waarschijnlijk is het allemaal vieze peurt wat je ruikt. Maar... Ik vind het wel herkenbaar, maar ik vind het echt een afschuwelijke meur daar in Parijs. Dat is niet mijn favoriete metrolucht. lucht en Er gaat hier dus een enorme boormachine doorheen. Van hoeveel meter? 83 meter lang. 7 meter doorsnee. Ja, de doorsnee die we hier zien ongeveer. En 870.000 kilo zwaar. Dus het is eigenlijk een hele fabriek die zich door die grond heen uh, vreed. En heel rustig en voorzichtig, eerlijk gezegd hoor. Want uh, iedereen denkt van nou dat is een soort black and decker weet je wel. Die... Maar uh, <laughs> niets is minder waar. Hij maakt drie slagen per minuut of zo. Dus wel een meter uh... Op een dag gemiddeld 10 meter. Wat uh, kost dit grapje? In totaal 3,1 miljard euro. 200.000 mensen dagelijks in vervoerd. Absoluut. En uh, enorme impact op uh, de stad. En uh, ja, dat gaat heel veel veranderen voor die stad. Ja, als je uh, een beetje stad wil zijn, dan heb je dit absoluut nodig. Ja. Lopen hier wel zwervers en zo? Nee, zwervers hebben we tot nu toe nog niet gehad. We hebben wel eens een keer insluipers gehad in een van onze bouwputten. Nou, daar hebben we wat extra maatregelen moeten nemen. Maar, god, over het algemeen uh, hebben we eigenlijk geen last met, uh, met de volgende tijd. Geen mens, terwijl hierboven is het hartstikke druk. Dat is heel bizar, inderdaad. Want we staan hier nu onder de trambaan. Je hebt geen flauw benul van wat zich hierboven afspeelt. En zeker als je boven loopt, heb je geen enkel benul wat hier beneden ligt, natuurlijk. Dus dat is een hele rare gewaarwording. Ik weet niet of ik het zo prettig zou vinden als ik hier in mijn eentje door deze meter op Bruisen zou moeten lopen. Het heeft iets uh, lugubers, vind ik. Zo stil en dat je ook nog eens weet dat er een heleboel mensen boven lopen. Maar het is wel heel fascinerend om gezien te hebben... dit meestelijke bouwwerk onder de grond in Amsterdam. Ja, het zou fijn zijn als hij ook een keer afkomt, dat ding. Joris Kreugel, um, heb je een, een vraag op Twitter... dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij beantwoorden iedere dag hier in BNN Today een vraag van Twitter. BNN Today. Hashtag durf te vragen. @Elo de Pelo vraagt... Kan iemand mij vertellen of ik migraine heb? Hoe kan je dat weten? Hashtag durf te vragen. Met Manuel van der Kraans, arts op de neurologieafdeling van het Rijnland Ziekenhuis. Nou, er zijn verschillende soorten hoofdpijn. Hè? En migraine is daar één van. En migraine wordt gekenmerkt door een hevige, bonkende of kloppende hoofdpijn... die aan één kant van het hoofd zit... En die gaat vaak gepaard met braken en misselijkheid. En die mensen kunnen ook vaak slecht licht en geluid verdragen. En deze hoofdpijn kan een dagdeel duren, maar soms ook wel tot, tot maximaal drie dagen. Als je denkt dat je migraine hebt, dan is het belangrijk om contact op te nemen met de huisarts. En als de huisarts er twijfel over heeft of het wel echt migraine is... of als de medicatie van de huisarts onvoldoende werkt... dan kan de huisarts altijd doorverwijzen naar de neuroloog. durf te vragen. Door naar voetbal. Bas Ticheler. Rolien Ajax. Nou, uh, 2-2, 3-3. Nou, dat kan maar zo. Het is 1-1 nog. Maar dat was het al na 5 minuten. Dat is het nu na 13 minuten nog steeds. Fernan Anita heeft de bal. Die is rechts half. Op een viermans middenveld bij Ajax. Drie verdedigers. Terwijl Lukoki nu ontsnapt. Lukoki, die naar binnen draait en dan eigenlijk net te veel tijd nodig heeft. En dan kan Formel voor Roda de bal weer wegtikken. Maar het was een merkwaardig begin. Met die hele snelle goals van Donald en Vertongen. En nu is Joenke weer weg voor Roda. Die wordt pootje gehaakt door 1-0. zegt de Weger heeft zegt voordeel. Donald mag door. En dan krijgt Malky de bal. En kan de aanval van Roda doorlopen via Fladerens aan de linkerkant van het veld. Zijn voorzet komt niet bij Donald. Want wordt door Verdonnen de Amsterdamse doelpunten maken weggewerkt. 1-1 blijft het meteen na 9 nog meer BNN Today met natuurlijk nog meer Roda, Ajax. En we kijken in Brussel wat gebeurt daar. Frans Timmermans die geeft een blik achter de schermen. Hoe gaat dat gekonkel met die EU-leiders? En nog veel meer. Eerste nieuws. E -M -M -M -M. Vandaag is het idee voor de EU-top in Brussel. Het is echt crisisoverleg geweest, 48 uur lang, tot gisteravond laat. Als ik Bas goed beluister, nou kunnen we vanavond opnieuw een aanvaring met Berlusconi verwachten. Ja. Berlusconi weg in ruil voor het pensioendeal, zeggen Italiaanse media. Berlusconi speelt echt een heel riskant spel. Met wat voor oplossingen ze ook gaan komen, gaat de Franse banken geld kosten. Het is waanzinnig belangrijk, het gaat om ontzettend veel geld. Niemand weet wat er nu gaat gebeuren. Het gaat om jouw geld en mijn geld, maar niemand interesseert het wel. Dan wordt het onvoorspelbaar ja. wat er gebeurt. Het doen denken neemt steeds grotere vormen aan, maar dat doet u niet aan mee. Hè? We zitten elkaar een beetje in de crisis gaan te praten en dat moet u dus niet doen. Radio 1: het nieuws van alle kanten.